Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het megaproces rondom Piet S, ook wel bekend als Dikke Piet, is van start. Hij zou al sinds de jaren 80 de leiding hebben over een groot drugsnetwerk... zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar toch is zijn naam niet heel bekend. Het is geen Klaas Bruinsma of Willem Holleder. Hè. Bekende namen uit die oude netwerken. Piet S. is niet een van die bekende criminelen. Hij wist beter onder de radar te blijven. En in tegenstelling tot die bekende criminelen... trok deze dikke Piet ook niet de aandacht met extreem geweld. Hij wordt ook niet in verband gebracht met liquidaties. Maar het was wel een drukke baas, het OM verdenkte onder meer van de invoer van duizenden kilo's cocaïne, hash en heroïnehandel. Hij deed ook zaken over de hele wereld... van Zuid-Amerika en Marokko tot Australië. Bij een grote brand in een vluchtelingenkamp in Bangladesh... zijn duizenden mensen dakloos geraakt. In het kamp zitten Rohingya, die gevlucht zijn uit buurland Myanmar. Daar worden ze gediscrimineerd om hun geloof... Volgens UNICEF zijn er 900.000 Rohingya's op de vlucht. Bij de brand in het kamp zijn 2000 hutten en tenten verwoest. Voor zover we weten zijn er geen doden gevallen. En het Brabants boekske is uit. Een boekje met verhalen en gedichten in het Brabants dialect... waarvan de schrijvers denken dat het nooit verloren zal gaan. Reden voor Omroep Brabant om dat te checken op straat. Het is gruwelijk fijn om in Brabant te wonen. Als ik echt netjes zou praat... Hè? Ja, dan denk ik, dat klinkt niet... Uh... Ja, niet echt. En daarom mag het zo plat mogelijk... en voegde de verslaggever op straat wat stukjes uit het Brabants boekje voor te lezen. En dat ging niet iedereen even goed af. Van wie zei jij erin, erin, hè? Van wie zei jij erin, hè? Van wie zei jij erin, hè? De, de werk was anders veel stuk Ik heb geen idee wat ik ze voor te lezen. Maar... Hallo! <laughs> Je krijgt het weer nog veel grijs en af en toe buien vandaag. Vooral in het Noordoosten kan er ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Tijdens die buien is het ook flink fris. Het wordt vanmiddag maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de van de ANWB.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 Deze notitie, hè, die, die, die, die zegt genoeg. Heb je die ook besproken met, uh, met het college? Ja, ja, die is in het college uiteraard. Het is mede de aanleiding omdat ik, dat ik ben opgestapt. Dus hmm. hè, Die zat als bijlage bij hij Bij mijn bij ontlag, opslagbrief? Bij ja, het college. Was, wat dus, was de reactie? Uh, ja, wat is de reactie? Kijk, uh, dan, dan is de reactie eigenlijk kort. Hè, zeg maar in de zin van ja, het komt wel goed. Hmm. Hè, en dan komen er allerlei, eh, zeg maar, suggesties. Maar ja, dat zijn niet suggesties hè, van... ach joh, doe dat stafoverleg als ze dat zo graag willen. Hè. Ik noem maar eventjes een voorbeeld. Ja, nee, ik ga geen stafoverleg doen... als ik daar niet het nut en noodzaak aan en zo. En dat soort zaken meer. En uiteindelijk hebben ze gezegd, hè, eh, toen ik al had opgezet, dat ze dit zouden meenemen in de evaluatie straks richting... Eh,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 en de burgemeesters tevreden zijn. En natuurlijk spelen daar ook uh, zaken... maar dat, lossen ze, dat kunnen zij simpeler oplossen... dan ik het heb kunnen oplossen. Dus, Gezien oké. de tijd. Ja, uh, Jelmer zal je af moeten ronden... Ja, want komen er komen nog uh, drie, twee gasten. Uh, Peter Kramer, dank voor dit interview. en bedankt voor de komst. En Jelmer en uh, nou Peter Kramer, dank voor het interview. Er is nog nog een boel over te zeggen. Jelmer kan er nog een boel over schrijven en denken. Uh, we gaan een muziekje draaien...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 tussen de uh, Lions en Levy's Flamingo's, dat is een herhaalwedstrijd van 45 jaar geleden, waarbij hoofdzakelijk dezelfde spelers van toen de tijd, maar ja, niet meer zo in conditie natuurlijk, mm -hmm. een hele leuke wedstrijd hebben neergezet als dus dat man publiek, en dat, dat is ongekend natuurlijk. Yeah. En, uh, ja, we dachten misschien leuk voor een herhaling... Uh,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 die nog actief zijn. Uh, ik heb hier Nico Boots. Karel Vrolijk... Nou, Roel Tuinstra dus. Ja. Kees Amema. Nou, die heeft ook al gespeeld voor de Lions. En ook komt John Epker, maar die is helaas niet meer in staat om te spelen. Maar hij zal er wel bij zijn op de bank zitten. En uh, dat is aangevuld nog met wat andere spelers. gastspelers, onder andere uh, Henk Pietersen. We hebben uh, Ronald Schilp. Die heeft geloof ook 177 keer in het Nederlands team gestaan. En natuurlijk ook Jaap Jongbloed. Die uh, jaren bij de Lions heeft gespeeld. En uh, die zegt van, wanneer is het? Natuurlijk ben ik erbij. Maar ja, de gemiddelde leeftijd...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 En de Lions staat weer bovenaan met Heer 1. En als het allemaal goed gaat, dan wordt gepromoveerd in de eerste divisie. Mm -hmm. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan wordt het weer een heel ander verhaal, ja. En hoe is het met de dames? De dames staan ook bovenaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik volg niet zo. Maar uh, ze staan wel bovenaan. Het is ook zeer leuk om naar te kijken. Uh, en... Ik heb uh, begrepen dat de dag ja. eindigt met competitiespelen. Dat is correct. Uh, we, we hebben de, dus, dus even samengevat... van 11 tot half 2 is de jeugdkliniek met Henk uh, Pietersen. Ja? Dan begint om 12 uur die reunielunch... Waarvan, uh, dat duurt tot een YouTube of 4. Maar dan uh, is de wedstrijd denk ik zo... na Henk Pietersen half 2, 2 uur tot een uurtje of half 4...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 Daar zit hij dan, van hart zeer wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet, het viel een laatste draai. Hey joh Jip, wat kijk je sip, alleen een zond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jou, piratenvrouw. We gaan weer verder praten. Jip, Jan was het liedje en Robert Overdijk is na het sporten binnengekomen, uitgehaakt.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 Nou, Max had daar natuurlijk gewoon fantastische dagen. Volgens mij reed hij op zijn eerste dag al een dubbele race afstand. By far de beste van het ja. veld. Maar dan zie je gisteren aan de trainingen dat het toch zomaar in een week tijd... dat het toch gewoon anders kan zijn. Dus nee, ik, uh, spannend. Ik hoorde, en, en dat zei ik net tegen Hans ook al uh, over de boordradio... Hoorde je hoorde iets van uh, mijn auto Als ja. ja, Hij rijdt de garage in de springen twintig man op en het stuitert weer weg. Ja. Ja, dus dat, ja. Dat is natuurlijk ja, nee, het mooie ervan, van... Uh, ja, ja, ja. van ja, ja, ja. Absoluut. Zijn, Zijn die ja. ook... Eén vraag. Nou, vraag. In Balgrijs. Daar is iedereen van de FOM, he, van yep. de Formula One Management en Zeker. ook van de FIA, de FIA, denk ik. Dus je kan daar met iedereen eigenlijk spreken over wat er... Wat Zeker. Er, nou, ja, dat is eigenlijk de opzet. Uh, dus, dus los van het feit dat FOM aan ons haar plannen vertelt voor de komende jaren... Hmm. praat je ook heel veel met elkaar, heb je workshops met elkaar... Uh,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 By far niet te vergelijken met de verbouwing die we een paar jaar geleden nee. hebben nee. Maar dat, ja. dat, dat, <laughs> dat het kost toch we niet horen op geld. Moeten we dat stellen betalen of doen do do do do do ja, via dat? Nee, nee, nee. nee. nee? Via betaalt niets. Nee, betaalt betaalt <laughs> helemaal niks. Via betaalt niets, <laughs> via betaalt niets en <laughs> de fonds betaalt ook niets. Okay, dus dus, ze dus, ze uh, hebben wel uh, eisen, maar ze betalen niets. Nee, dus, nee, dus dat uh, is ons eigen bonnetje. Ja, ja. Nou, dat is toch een hoop geld. Zeker het, toch? Ja, ja. ja. Um, Er zijn nu twee rijders, Nederlandse rijders, in de Formule 1. Nou ja, Max, dat trekt al genoeg. Ja.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 Zijn maar uh, aangesproken voelen ja. door. Uh, doen jullie daar nog iets zeker in? Zeker. Nou, uiteindelijk met die uh, goede vraag. Uh, dat wordt een van de speerpunten komend jaar. Uh -huh. uh, sterker nog, we, uh, de stichting uh, van die dame die dat aanhangig heeft gemaakt, daar hebben we ook gewoon een aantal gesprekken mee gehad. We hebben iemand aangesteld die daar echt een plan van aanpak voor gaat maken voor komend jaar. En we gaan een fysiek punt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 Hmm. Maar na ja. 2028 stopt Max. Tenminste, dus, ik weet niet zeker oh, dat hij stopt. Ja. Noe, maar zijn contract houden, ja. loopt tot uh, 2028. Ja. Als hij weg zou vallen, is dat natuurlijk ook een enorme uh, ademhaling. Nou, eens. Maar dan komt de dan... Nederlander 2 in ja. Misschien dat dan de zoon van Jan Lammers ja, ja, Dat ja. hij ja, ja, ja, ja, ja. ja, uh, daar dan. wat ja. mee uh, ja. zou kunnen. Die zou ik toch in Italië een aan de Die gaat heel goed. Jij praat over 2028. Laat we eerst maar eens kijken wat VOM wil na 2025. Ja, en, ja, ja. Dat is al een zeer onzekere factor. Uh -huh. Zou je um, meegaan in die uh, jaren, wel ja, niet? Als Zandvoort nou, Kijk, uiteindelijk, uh, um, die vraag heb ik natuurlijk al eerder gehad. De, het, het moet in de juiste volgorde gaan. Eerst moet VOM een keuze maken. Ja. Hè? Wordt dat uh, uh, hun strategie? Ja. races in Europa.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 Of dat het al uh, hele uh, moderne organisaties zijn, dat waag ik te betwijfelen. Ja. Nou, als je kijkt natuurlijk in, in grote ogen, je mag nog één vraag stellen. Nee, of je moet je, moet je de de ogen drijven, Ja, daarom. De... Leon die staat al van nog één minuut, nog twee minuten. Nou, ja, Mag ik nog één vraag? stellen? Eén vraag, man. Nog. Het gaat om die evenementenbelasting die in Stanford wordt geheven. Zou ja. dat ja. nog roet in het eten kunnen gooien of niet? Ah, kijk, weet je, uiteindelijk is het niet aan ons om daar een keuze in te maken. Nee. Um, wat we wel moeten realiseren is dat Formula One management hoort en ziet alles. Ja, ja, ja. Dus